Vooral negens met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat de NPO de misstanden bij tv-programma De Wereld draait door grondig onderzoekt. Aanleiding is het Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag door presentator Matthijs van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren. Staatssecretaris Oesloe wil ook dat de publieke omroep een actieplan maakt om dergelijk gedrag in de toekomst te voorkomen. Ze benadrukt dat de publieke omroep een veilige werkplek moet garanderen voor iedereen, ook als de werkdruk hoog is. Maandag praat ze daarover met de NPO Top. Naar aanleiding van het artikel zijn opnames met Van Nieuwkerk voor de Top 2000 quiz voorlopig stilgelegd. De VVD-leden staan achter het kabinetsbesluit om gemeenten zo nodig te dwingen om asielzoekers op te vangen. Dat bleek op het VVD-congres, waar een voorstel voor deze zogenoemde spreidingswet met 77% van de stemmen werd aangenomen. De meeste VVD'ers vinden dat de coalitiepartij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. De leden zijn overtuigd door de belofte vandaag opnieuw van VVD-leider Rutte om de instroom van asielzoekers terug te dringen. Op de klimaattop in Egypte gaat een concepttekst voor een slotakkoord rond... waarin afspraken worden gemaakt over een klimaatschadefonds. Dat is een van de voorwaarden die Eurocommissaris Timmermans stelt... voor het tekenen van het akkoord. De top had gisteren afgesloten zullen worden, maar de landen zijn er nog niet uit. De Fiat en de douane hebben in een loods in Nijmegen 1 miljoen valse coronatesten gevonden. Er is niemand opgepakt. De douane kwam de partij op het spoor na een tip...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 nou ja, dan natuurlijk het, het weerbericht. En eh, zo rond kwart voor drie gaan we praten met Jeffrey Koops. En hij, hij is van de brandweer. En, eh, ik heb twee onderwerpen voor eh, Jeffrey. En dat is eh, de CO-campagne. Die is van afgelopen week van start gegaan. En CO staat voor koolmonoxide. Eh, de brandweer en de brandonderstichting maken zich ongelooflijk veel zorgen over. Eh, omdat het natuurlijk eh, ja, iedereen alternatieve verwarmingsbronnen in huis neemt. Of dat wel goed gaat uh, met... Uh...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 Maar jij had een andere van weerstation uit de Dr. Gerkenstraat. Ja, klopt. En die geeft op dit moment 3 graden aan, graden. Maar de gevoelstemperatuur is. Min twee. Oh jee, oh jee. Nou ja, dan maar een beetje warme muziek op de radio. A ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa. Quand on fout bordel, tu nettoie. étois. Et toi, Albert.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 À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Frottez, frottez Mieux vaut ne pas si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 Aux jeunes parents bersers par les peurs, Aux insomniacs de profession. Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. <Runner> Altijd leuk hè, de muziek van onze zuiderbuur Strohmaai. We hoorden ditmaal de single Santé. Zo duidelijk uh, gaan we bellen met uh, Melvin uh, School. En uh, dat allemaal daar deze van uh, Tina Turner en Typical Mill. Het blijft lekker, Al wat oudere muziek dus vaak gedraaid hier op de radio. Ditmaal Tina Turner met Typical Mel. Nou, we gaan naar een kampioen toe, Benno. Want ja, als je zo'n prestatie gaat doen als, waar we het over gaan hebben... dan ben je nu al een megakampioen. En dat is je ook al geweest, trouwens. Ja, zeker nou, wereldkampioen zelfs. We hebben het over Melvin School. Goedemiddag, Melvin.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 Ja, dus we hebben van Fiskels in Haarlem. Dan uh, hebben wij deze fiets gesponsord gekregen om, om te gebruiken hoor. Ja. En dit is dan een speciale strandfiets. Die hebben uh, met de banden een glad profiel, dus hoe gladder, hoe fijner het is op het strand. Um, en die hebben we dan een beetje leeg laten lopen. Want het is ook niet te aan te raden om met hele harde banden te fietsen. Je laat die banden een beetje leeglopen. En deze fiets gaan wij dan gebruiken. Um, en wat natuurlijk leuk is, mensen van ons, uh, we hebben vier uh, sportschool in de omgeving. Ja.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 Ja, en het is ook een beetje uh, qua tactiek, want de fietser is natuurlijk sneller. Ja. Het hangt een beetje van de wind af. Uh, want wij waren vorige keer trainen en toen hadden we een vol windje tegen. Nou, toen kon ik Bram niet eens bij op de fiets. Dus ik hoop dat wij nu een iets gunstiger weerklimaat hebben op die dag. Ja. Maar de, het, de tactiek is zeg maar dat, wij, dat de fietser gaat ietsje sneller fietsen. Dus we zullen ook niet de hele tijd naast elkaar gaan fietsen. En dan kan je zo even rust houden als je op de andere fietser wacht. Oh ja, ja, ja. Want we gaan het uh, zeg maar als volgt doen. We gaan uh, om de 30 minuten uh, gaan we wisselen. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, en dan... Uh... We gaan ook even eten, et cetera. Ja, ja, ja, ja, vanzelfsprekend. Maar in ieder geval als je zeg maar uh, zondag nacht om 12 uur start en dan 7 uur verder. Nou, dan is het uh, dus 5 uur middags kan je in het wapen wordt dan een biertje zitten. Nee, ik hoop het. Nou, <laughs> we, we, hebben, we gaan op vrijdag gaan we al starten. Dus, uh... Oh,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 140 kilometer. Ga er maar aan staan. Jeetje, ik. word er al moe van. <laughs> nou, Melvin, heel veel succes. En uh, we gaan lekker de muziek nu weer draaien.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 Lekker, van uh, Amy Stuart en uh, Knock on Wood. Even een half drie. Nou, je zei het net bij de Gerttenbach een uh, graadje of acht. Ja. Ik denk dat er een klein beetje zon op stond uh, op dat moment ja, dat al je er langs zei. Ja, altijd. Een hele zonnige plek daar bij die Wimbert... Um, Gertenbach College. Zeker naar het weerstation op Gerkstraat geeft 3 graden aan, maar klopt dat ook? Uh, ja, nou dat denk ik wel. Uh, want uh, vanmorgen is eigenlijk ook 3 graden in Zandvoort uh, voorspeld. Uh, met, eens even kijken, 4 mm regen of uh, wat sneeuwachtig. Uh, minimum temperatuur 2 graden, dus dat valt wel mee voor de rest van Nederland. Want als ik even naar het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 Um, beleefden we de, een van de zwaarste stormen ooit in Nederland... met natuurlijk enorme schade in grote delen van het land. En bij Zandvoort haalde de wind toen een, uh, een slorg 160 kilometer per uur. Jeutje! Kijk, dat is het minste de wind. Dat is een windsnelheid. He. Zeker, zeker. Daar nou, worden we blij van. Laten we maar wegwezen, die wind. Ja, <laughs> Dankjewel, je Het uh, weerbericht uiteraard ook na te lezen op onze eigen ZFM SP9. Zie ZFM.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 I just, I just did it, it. W zone you know I been. You know I've been winning. winning. Top of the world, the globe is Spin, spinning. spinning. If you know, you know I've been on a. Yeah. yeah. Okay, let's get it I've been on a mission like totally spice I'm a betty, she bad is she bet but she totally nice Line nice. Seals are blue and her toes we lick white They could be never chart of the soul for my leg yeah, He knew yeah. it for sure but he left with a why, why? Yeah we yeah. live but we destined to die and should see it on me but I'm then I lie I'm a lie. and if foomin' that manifest the pie and a yeah. yakum yeah. De we zeggen, like, rennen, we loopen, en ik apart oh, de ik niet dat ik het They said that I couldn't do it, so I went W zone, you know I been. Heel apart melodie, deze single. Spinning, nieuwe muziek, zo op de zaterdagmiddag. We gaan, het, we gaan richting de brandweer, Benno. Ja, we gaan even gezellig praten met Jeffrey Koops. Goedemiddag, Jeffrey. Goedemiddag. Goedemiddag. Jeffrey, nou, afgelopen week meldde brandweer Nederland dat de CO-campagne van start is gegaan. En de CO staat vol koolmonoxide. Dat is een jaarlijkse campagne, toch? Dat is een jaarlijks terugkerende campagne aan het begin van het stookseizoen, inderdaad. Ja.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 de cozypot, een hele hit op social media op dit moment. Dus een omgekeerde bloempot met vaccinelichtjes eronder. Oh ja, ja, ja. had ik en, iets over gelezen. Uh, ja, dat, en, ja, levert dat veel uh, koolmonoxide op?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 Oh, oké. Okay. <laughs> nee, want je moet naar buiten natuurlijk. Je moet eigenlijk naar buiten. <h FBI> en, uh, en dat is ook wel een simpel uh, tip. Word uh, je, je grieperig, stap eerst eventjes. Heb je het gevoel dat je grieperig begint te worden, zomaar opeens. Stap eerst even naar buiten. Ja, ja. Merk je dan dat het uh, minder wordt, dan weet je dat het koma is.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 Korting krijg je wel met je Zandvoort Pas en... En eens even kijken. Dan hebben we... Nou ja, dan ga ik eigenlijk al richting... Nou, zullen we dat straks doen? Want uh, ja, ik ja. heb hem weer aan de praat, al oh, gelukkig. Ik. Althans, hij geeft aan van... Uh, ik ben weer bereid om uh, wat te gaan doen. Eens even kijken of we Ja geluid hoor, hij Ja, doet ja, het. He, ja er, er komt geluid uit. hij nee. nou, zei... Uh, die uh, die versiering die moet ruim vier meter hoog uh, hangen. Ja. En uh, no mercy, want de brandweer rijdt gewoon uh, door. Ja, uh, ja, natuurlijk. ja. Dat ligt nou, dat bracht me bij deze plaats. No mercy. Oké, okay, Dat no is mercy, uh, ja. een lekkere gouden oude hier zijn ze, de single van The Stranglers hoor je nu. Every day like a slave. Sweats with buckets open that you get it right. Will it be your stuff tomorrow? Have to wait and see, life shows no mercy. Every day your love is getting warmer.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 Oranje linten over de straten heen en dergelijke. Ja, ja, ja. En dan komt de brandweerauto eraan en dan kan hij er niet onderdoor. Nee, en dan neemt nee. hij dus alle versieringen mee. Ruim, ruim vier meter hebben ze nodig, hè? Ja, ruim vier meter, ja, Ruim ja, ja, ja. vier meter. Ja. Uh, en anders is dat uh, No Mercy en dan rijden ze gewoon door. Dus ja. uh, vandaar ook de plaat uh, No Mercy die we zojuist uh, draaiden. Even vraag aan uh, Jan. Jan, Goedemiddag.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 Nou, dat, uh, dat klinkt goed en een mooi begin ja. natuurlijk met uh, die 1-0, uh, Jan. Dus uh, dat is altijd lekker om uh, zo'n wedstrijd uh, na tien minuten, uh, uh, minuten al een uh, doelpunt uh, gescoord te hebben. Je kijkt eigenlijk een keer niet tegen een achterstand. Dan. Nee, nee precies. precies. We spelen nu met de wedstrijdbal voor Ruud van Harren. Die komt net aanlopen met een dik jack en een bruine kop, maar, uh...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 Ja, want uh, die zon die zorgt ervoor dat het uh, niet al te koud is. Uh. Nee, want we zijn op het begonnen eigenlijk allemaal. En het is heel gezellig. Nou, klinkt ook uh, helemaal goed. Wij komen gewoon in, uh, in het volgende uur komen we weer uh, bij je terug. Uh, Jan, dank je wel uh, voor dit moment. En heel veel plezier daar bij de wedstrijd. Graag gedaan. Het plezier zal zeker lukken. Ja, oké. Okay, tot straks, hè. Goed, tot zo. Dat was uh, Jan van der Leden. Nou, 1-0 daar op Wel Een mooie start van de wedstrijd tegen Zwaluwe 30 uit Hoorn.